Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over 9. Bam, ja, er kwam er nog een jingle. Het gaat niet goed met de winkels in Nederland. En dat komt natuurlijk door de... De online shop zal je niet verbazen, maar de vraag is... gaan de winkels uiteindelijk helemaal verdwijnen? Zometeen het antwoord. En make-up advertentie met Julia Roberts en Christy Turlington... die is in Engeland verboden omdat die veel te veel gefotoshopt is. Catwalk-coach Marina Verkerk, die ken je nog wel van Holland's Next Topmodel... die geeft commentaar. En dan de schippers van BNN, die varen nog steeds door Nederland... op zoek naar avontuur. Vanavond, deel 8, Frank van der Lende en Luc Kink. Heren, waar zijn jullie inmiddels aangekomen? Wij zijn in Maurik, Willemijn... Waar ligt dat, Luc? Dat ligt. Uh, waar ligt dat, Frank? <laughs> uh, wijk met duursteden, Kulenborg. Nou, ah, ergens aan de lek. Komt allemaal goed. <laughs> goed, tot zo, jongens. Yo! Today's Topics. Eerst Today's Topics met Lieke Veld. En Today's Topics, ja, daar praten wij over. Wat hoor je zowel uh, aan de boddeltafel, in het café, bij de groenteboer en op de markt. Lieke. Um, nummer 5. KPN sluit je aan, maar vandaag even niet in Rotterdam. Want daar was namelijk een storik door onderhoudswerkzaamheden. 112 was minder goed te bereiken en portofoons van hulpdiensten werkten ook niet goed. En toen ook de metro niet meer reed, liepen de emoties hoog op. Nou, ik ben ook best wel een beetje boos, want je hebt nacht gehad en je wil ook naar huis. Ja, het KPS-werk uh, is niet betrouwbaar, daardoor is er geen contact tussen de bestuurders en de centrale. Dus daarom rijden de metro's niet. Ja, maar ja, daar heb ik uh, daar heb ik nu, uh, Wij willen ook naar huis. Ik bedoel, dat moet er moet alternatief uh, vervoer zijn. Een woordvoerder van de KPN die legt even uit hoe de chaos heeft kunnen ontstaan. Er waren geplande onderhoudswerkzaamheden aan een belangrijk knooppunt van ons netwerk in Rotterdam. En dat is eigenlijk een plek waar duizenden verbindingen bij elkaar komen. Want vroeger ...een telefooncentrale was, maar tegenwoordig staan er natuurlijk alleen maar computers. Ja, waren het nog maar van die ouderwetse telefooncentrales? Want dat we zo afhankelijk zijn van ingewikkelde, ingewikkelde computers en techniek... ...dat vindt deze vrouw maar niks. Dat is met een computer ook, als die uitvalt eigenlijk op mijn werk kan ik ook helemaal niks meer. En dat is het, uh, het enge van uh, al die vooruitgang, denk ik. Nummer 4, dikke files vandaag in Zeeland. Wat je ziet is natuurlijk dat er op de A58 het een het andere aan opstoppingen van verkeer is. Maar door het verkeer wordt omgeleid via de nieuwe N57 ter hoogte van Nieuwe sint joosland krijg je daar natuurlijk ook wat opstoppingen. Plus in middelburghoos waarschijnlijk, want ja, al het verkeer dat stropt op. Nou, en dit kwam allemaal niet omdat Johnny Hoogland vandaag in zijn woonplaats in Zeeland gehuldigd wordt. Op de A58 is namelijk een ongeluk gebeurd. Er stond een busje op de vluchtstrook. Uh, dat busje dat had vlam gevat. Daar was een rookontwikkeling. Die heeft zich over de rijbaan verspreid. En vermoedelijk is dat de aanleiding geweest van de kettingbotsing. Mensen zijn gaan remmen en daardoor op elkaar gebotst. Eén ja, ooggetuige die zag dit allemaal in een flits gebeuren. En ik, ik zag verder helemaal niks meer en alleen zag ik op een gegeven moment heel snel voor me, maar dat gaat in een flits, zag ik uh, wat uh, ja, knipperlichten en ik, ja, ik kon eigenlijk net ontwijken en ben er dus net tussendoor geglipt. Ja, ik zag wel in mijn achteruitkijkspiegel wat auto's op elkaar klappen, maar ja, het ging allemaal in een, in een flits zeg maar. En door de rook van dat busje, doordat die in brand stond, zag je dus gewoon echt helemaal niks meer. Heel de, heel de rijstrook, uh, ja, die waren dicht van de mist. Ja, en wat zegt je Ik stink dan als je zoiets ziet gebeuren? Ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, heb, ik heb, ben doorgereden. Nummer drie, de ING-bank, die wordt in de VS op het matje geroepen. Maar wat doet de ING, of eigenlijk ING, in Amerika? Is the amount I need to save to retire the way I want? Is that your number? Ja. Yeah. Een gazillion, hè? Eh? Een Gazillion, bazillion. It's just a estimation. Oh, how do you plan for that? Well, I blindly throw money at it and hope something good happens. <laughs> so you really don't have a plan? I really don't. Do you know your number? We can help you find yours and take steps to get there. ING helping you achieve financial freedom. Klinkt ineens heel erg gelikt, zo'n Amerikaanse tv-spot. Maar de Nederlandse bank die wordt door de Amerikaanse overheid verdacht van verkeerde handel. Nou, ze worden verdacht van het overtreden van regels, negeren van strenge sanctieregimes voor zaken doen en betalingsverkeer met dat soort landen als Cuba, Syrië en Iran. Die door de Amerikanen worden gezien als schurkenstaten. Schurkenstaten, dat klinkt wel heel erg net als in de film. Maar wat is een schurkenstaat dan? Ja, maar het zijn natuurlijk in de ogen van de Verenigde Staten, zoals gezegd, schurkenstaten, want Mogelijkerwijs banden met terrorisme, mogelijkwijs financiële stromen uit die landen richting het Westen. Het is gevaarlijk, moet je in de gaten houden. Zeker na 11 september, dus de Amerikanen zitten er bovenop. Nou, in soortgelijke zaken hebben Britse banken al boetes opgelegd gekregen. Eerder van 300 miljoen en meer. En de ABN AMO kreeg in 2005 om precies dezelfde reden... een boete van 80 miljoen dollar. In Delft is een vrouw van 25 in haar flat opgezocht en in brand gestoken. Het is niet duidelijk waarom en ook niet hoe het precies met haar gaat. Dit zegt een getuige. Stel aan gaan doken. Doe je daar zo? En er was een vrouw die is weggevoerd met de, met de ziekenwagen. En die schijnt in de mond te hebben. Ja. Ja, de politie die weet van een dooi eigenlijk nog niks. Nou, we hebben nog geen bericht ontvangen dat uh, het slachtoffer is overleden. Dus ik ga ervan uit dat dat nog niet zo is. De getuigen die uh, je net hoorde, die moeten dus wel een goede bron hebben. Wil hij beweren dat de vrouw dood is? Van de, dat hoor je van uh, de bewoners natuurlijk. Nou, dezezelfde betrouwbare getuige, die heeft nog meer mooie verhalen, maar of dat dan wel waar is, dat weet je dan natuurlijk ook niet. Er is nog een hele kopter geweest. Die heb de eh, bovenhangen, of de eh, gevlogen. Ze hebben wel eh, lopen kijken met een eh, vrij denk ik. Dus eh, om te kijken wat er wat was. De politie die heeft drie mannen aangehouden en twee daarvan die worden verdacht van betrokkenheid bij het inbrandsteken van de vrouw. Die overigens, dus nog in het ziekenhuis ligt. En nog meer actiefilms in Nederland. Vier mannen die reden tegen de muur in een achtervolging. De vier werden achtervolgd nadat ze in het centrum van Maastricht ruzie kregen. We denken of vermoeden toch dat de snelheid wel boven de 100 zal zijn geweest. Ook al te zien uh, uh, de impact die er is geweest op de muur en uh, de toestand van het voertuig uh, Die wijst toch op een uh, goed hoge snelheid. Ja. Het bleek mee te vallen. De, het veertal van uh, allemaal begin twintig uit het zuiden van Limburg is naar een ziekenhuis gebracht. En hun verwondingen die bleken dus zo erg mee te vallen dat ze gewoon weer naar huis mochten. Dat waren today's topics. Morgen weer nieuwe met uh, misschien ook buitenlands nieuws. <laughs> Ik kan niet wachten. Lieke Veld, dankjewel. Ja, het volgende dan. De vooral in Amerika zeer bekende actrice Leighton Meester uit, uh, uit de serie Gossip Girl. Die ligt flink in de clinch met haar moeder. Haar moeder heeft haar namelijk aangeklaagd voor mishandeling. En andersom heeft de Gossip Girl actrice haar moeder weer aangeklaagd omdat ze geld achteraf hebben gedrukt. Nou ja, heel verhaal. Ze zijn lekker bezig daar, die moeder en die dochter. Iedere dag wij, uh, duiken wij de geschiedenisboeken in, naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. Dan hebben we het over familievetes, dus in Hollywood? Die zijn echt van alle tijden. Zo hadden we jaren geleden kindster Macaulay Cokin, um, die zijn eigen ouders aanklaagde. Marike Audians vanuit L.A., Goedenavond. Goedenavond. Eerst even laten we luisteren naar Macaulay Cokin, zoals we hem kennen, namelijk dat schattige jongetje uit Homelo. Dank je wel, McAllister. Je birds are real nice. I've seen you before. You have pigeons all over you. At first you look of scary. But when I think about it, it's not so bad. They must be all over you because they like you. Ja, met die met die nattige lipjes, dat jongetje, die ja. Maar dat liep niet zo lekker tussen Macaulay Kokin en zijn vader. Wat voor vader had hij? Ja, Macaulay die werd eigenlijk een wereldsterpse tiende met de film Home Alone. En die vader die wierp zich onmiddellijk op als een manager en uh, kwam al snel bekend te staan als de meest dominante Hollywood vader die je kon voorstellen. Hij bemoeide zich werkelijk met alles. Hij ja. uh, liet zijn zoon in de ene na en de andere film spelen. Hij uh, begon alle eisen te stellen aan de producenten. Hij wilde eigenlijk creative control over de films. Dus bemoeide zichzelf met de rollen van de andere personen, acteurs, mm -hmm. de, de special effects, noem maar op. Hij was dus en... eigenlijk een hele nare vader als je het moest geloven. En waar, en wat was waar ging je het, het op een moment melden, echt mis? Vraag ik me af. Waar ging het mis? Het hmm. ging mis toen de ouders van Macaulay Kulken uit elkaar gingen toen hij een jaar of veertien was. Hmm. En ze een juridisch gevecht begonnen over de succesvolle kinderen en dan met name de 17 miljoen van Macaulay zelf. Zo. en die, Dat resulteerde erin dat die vader vertrok en de moeder de voogdij kreeg. En zoveel geld had uitgegeven dat het gezin eigenlijk in armoede leefde. En uh, daarna heeft Macaulay op zijn zestiende zijn ouders aangeklaagd en wilde als het ware van hun scheiden. Hij wilde scheiden van zijn ouders? D dat kan? Ja. Daar, in Amerika. Ja, dat heet een uh, soort van legal emancipation. Een soort wettelijke emancipatie. Waarbij mm -hmm. je via de rechten probeert af te dwingen dat je controle over je eigen geld krijgt. En dat heeft hij gewonnen dat, ook? Hij heeft het gewonnen. Hij heeft daarmee zijn, uh, zijn moeder kunnen betalen. Zodat zij van alle juridische kosten was gevrijwaard. Uh, maar is wel uh, vervolgens uit huis gegaan en met twee van zijn broers gaan samenwonen in een appartement. Want hij had het al even gezien met zijn ouders. En zijn vader heeft hij sowieso vaarwel gezegd. En volgens mij is het met hem ook niet heel goed afgelopen, toch? Want na Home Alone en nog een paar films uh, horen we weinig van hem. Ja, dat klopt. Hij, uh, hij is een tijdje eigenlijk uh, minder bekend geweest. Uh, men vond hem niet meer zo interessant, want hij was niet meer dat schattige jongetje met de natte lipjes, zoals ja. je net zo mooi zijn. Uh, hij is getrouwd met zijn high school vriendinnetje toen hij 17 was, maar twee jaar later was hij alweer verscheiden. Uh, maar in 2000 heeft hij toch een succesvolle uh, comeback gemaakt door in een uh, theaterproductie te spelen en daar heel veel uh, goede kritieken voor te krijgen, waarop hij natuurlijk prompt van zijn vader een gelukstelegram kreeg, nadat hij vier jaar niks van hem had gehoord. Dus dat vond hij zelf wel heel typerend voor het type man dat hij uh, vader dan was. Ja, die dacht, ik wil wel wat paar van die 17 miljoen terug, kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Goed, van zijn ouders gescheiden dus die arme Macaulay Culkin met zijn natte lipjes. Dankjewel, Marieke, audience in L.A. Dag. Doeg. Dit is Radio 1. BNN Today. Je kent het. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Nou, wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Ed Sigrid S. vraagt... Waarom vinden vrouwen de Hawaii Blues bij mannen het meest verschrikkelijke kledingstuk? Hashtag durf te vragen. <lacht> Met Roos van der Kamp. Ik ben modeontwerper en ik run het label Ropa Rosa. In 2010 heb ik Project Catwalk gewonnen. Ik heb het vermoeden dat vrouwen uh, de Hawaii Blues het meest verschrikkelijke kledingstuk vinden. Omdat er zelden mooie, knappe vent in zitten eigenlijk. Uh, het gaat altijd een beetje gepaard met een nette, dikke man. En het straalt een soort van luiheid uit. Ik denk dat het hem daarin is. Dat vrouwen toch meer van werkmannen houden... en niet zozeer van de nette, dikke vakantieman. Hashtag durf te vragen. De stad Toluca is specialiseerd in de operatie van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 Preng preng hola, si, hola, di, di, J. Het is ja wij. Ik ben zwang, man, het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schkero. Hier, zijn we Spaanse troep. Nee, donde besta mi dinero? als noches en tot ziens. Vet, velente, kan nooit vriends. Los gezelligitos, donde besta genitos? Oh.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 Los jóvenes, Más chulo del pueblo. Spanzo, Bos, Zawiso. Voor die house, Choritza. Bocadillo, Kurmanjejo. Dat is Fabajejo. El Anus del Diablo, Dat is de costa dezo. El Anus del Diablo, Dat is de costa dezo. Yo quiero esnifar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. Desven je coño, ven je coño. Los gezelligitos. Don't estagenitos, oh. Costa del Sos, Los Celejitos, don't estagenitos, oh. Costa del Sos. Oh, supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish. It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish. Oh, the... la supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish. It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish. On the...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 Tegenwoordig, let's get Spanish. Zometeen hebben wij in Exit Holland het over Zweden. Daar lopen de meeste getatoeëerde mensen ter wereld rond, schijnt het. Hoe dat zit, hoor je na Floortje Dessing. Is een... Het is woensdag, dat betekent reizen, dat betekent Floortje Dessing. Goedenavond. Goedenavond. Uh, we hebben het over uh, comeback cities. Ja. En uh, ja, dat is wel grappig, volgens de Lonely Planet dan. En dan heeft die reiziger het over... Over steden die een enorm turbulent verleden hebben... waar je vroeger echt niet zomaar naartoe ging... maar die nu dan weer helemaal terug zijn. Ja, Lonely Planet heeft er een handje van om uh, lijstjes te maken. Zijn ze dol op? Kunnen ze namelijk ook weer boeken uitbrengen? Maar ik ben wel dol op Lonely Planet, want ze zijn gewoon wel erg goed. En ze weten waar ze het over hebben. Ja. Vindt voor van mij is, uh, die, die werkt voor Lonely Planet... Ze schrijft reisgidsen voor Madagaskar en die moet gewoon vanuit uh, Frankrijk, ze hebben ook Franse boeken... Uh, moet hij elke twee jaar naar Madagaskar toe. En moet hij alles wat hij in het boek beschreven heeft... weer langslopen, of het nog zo is. Ja, ja. En dan maakt hij een update. Dus het is ook wel, het zijn echt wel... Ze weten waar ze het over hebben. Ja. Nou, ze doen, ze ook elk jaar doen ze een lijstje... Uh, met comeback cities. Uh, andere keer is het weer... de most hot destinations to go to. Maar nu dus ook het, uh, het stedenlijstje weer wat uit is. En, en gaat het dus over steden... Nou, waar je dan nu wel weer uh, heel goed... Naartoe kan? Ja, of steden die gewoon heel erg weer op de kaart staan. Of ja. eigenlijk moet ik eerlijk zeggen: het is wel heel erg early adapters. Dus zij, als zeer ervaren reizigers, signaleren dan een trend van daar gebeurt het mm -hmm. een en ander. Daar zit een jonge, vibrant uh, culture. Dus dat, dat bestempelen wij dan tot een, ja, tot een comeback ja. city. Maar ja, Berlijn staat op nummer één. En dat is een fantastische stad. Maar dat is toch al, al wel een aantal jaar. heel ja. erg hip en happening daar. Ja, daarvoor daar kun je net zeggen. Ja, dat is, dat is dat ooit weg geweest dan. Nou, maar wat ze eigenlijk bedoelen is dat het. Onder, onder de hippe scene, onder de hardcore reizigers... maar modemensen, fotografen, dj's, dat dat weer helemaal de bom is. Dat is Berlijn ook echt ja, geweldig. Ja. Er gebeurt daar zo belachelijk veel. Het is cultureel zo hoog niveau, daar kunnen wij echt een puntje aan zuigen. Je kan daar verschrikkelijk goed uitgaan. Een van de grootste modebeursen van de wereld wordt georganiseerd. DJ's gaan er met alle liefde draaien. Dus ja, het is ook wel echt een bijzondere stad. Ja, wat ik er leuk aan vind is dat je... Op, dan sla je de hoek om en dan zie je een terrasje en dan denk je, dit is hier volgens mij net neergezet door iemand. Het ja. ziet er heel afstandelijk ja, uit en pop-up dingen die ja. mensen bedenken. Oh, we gaan grappig. hier een café beginnen. Boom café. Ja, dat kan um, ook daar. Ja, ja. en ik, ik weet ook, er zit een café waar je naartoe kan en uh, daar schenken ze allemaal heerlijke wijnen en je hoeft eigenlijk, je betaalt waarvan je vindt dat het, het waard is. Oh, ja? dus als jij de deur uitgaat gaat ah. en zegt, nou, ik heb de hele avond gesopen, dat is wel 25 euro waard. Geef je dat? Als het 50% cent was, geef je gewoon 50%. Cent. Ja. Welke feest dat, weet je dan? Ja, zet het op de site. Ik ben het even kwijt. Oké, okay, doen we. Um, welke steden staan er nou nog meer in die, in die comebacklijst waarvan jij zegt, nou, dat, dat, daar moet je naartoe? Beirut staat er in, Libanon. Um, het wordt ook weer ja, gewoon het Ibiza van het Midden-Oosten genoemd. Daar gaat men echt van God los. Daar kan je uit als een idioot. Ik, er is daar een club, daar schuift het dak open. Dus het dak is eigenlijk een parkeerterrein, het schuift open... dan gaat het, echt, het dak er letterlijk af. Ja. Je kan naar een uurtje van de stad fantastisch skiën. Nou, het zal twee uur zijn. Uh, er lopen ontzettend veel hippe, jonge mensen rond. Het is ook voor mensen in het Midden-Oosten de plek om op adem te komen. Het is de meest liberale plek. En ja, na, de, na de burgeroorlog is het weer aan het opkrabbelen. Dus ik vind het wel terecht dat hij in de lijst staat. Mis je er nog eentje die er niet in staat? Nou, laat ik even nog een paar noemen die er wel in staan. Mm. Glasgow staat er in, Schotland. Uh, ook hersteld na alle, ja, na alle uh, rotzooi die er geweest is. Uh, uh, Nicaragua, Leon, staat erin. Uh, heel verrassend. Rotterdam. Ook een stad waarvan zij zeggen opgekrabbeld na de, de slum... na de Tweede Wereldoorlog, waar eigenlijk heel veel moois verwoest is. Ja. Ze zeggen dat er ongelooflijke creatieve vibe is. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Er gebeurt heel veel in Rotterdam. En wat een leuke is, uh, Servië, Belgrado. Belgedo België staat er ook. Ik ben ik zelf ja. deze zomer geweest. Jij bent er ook geweest, ja, geloof ik? Ja, twee zomers geleden. Geloof ik. Bijzondere ja. stad. Ja, ja trekken ja. ook van Moeilijke stad. Het is natuurlijk een zwaar verleden. Servië, een stad overigens niet in oorlog geweest, zoals veel mensen denken. Wel gebombardeerd door de NAVO. Um, uh, een stad ook waar de inwoners van ontzettend trots zijn. En uh, ze zijn nu bezig om weer bij de EU te komen. Maar dat uh, er zijn allerlei voorwaarden. En zo het zijn een heel eigenwijs volk, heel trots volk. Maar een hele uh, ja, sterk opkomende jongeren zien daar. Je kan ook weer enorm goed uitgaan daar op de rivier, op boten. Ja. En er gebeurt gewoon veel. Kleine underground cafetjes kleine bioscoopjes. Ja, het is gewoon een bijzondere stad. En wat je net zei, Nicaragua, Leon. Um, Stef Biemans, goedenavond. Goeie avond. Journalist woont in Nicaragua en uh, ja. wellicht bekend als presentator van Metropolis TV. Een van de leukste Fantastisch programma's. Fantastisch programma. Ja. Ja. Jammer dat er niet miljoenen mensen daar naar kijken. Hey, en Stef, die stad Leon in Nicaragua staat er dus in. Ja. ja Nicaragua, dat is voor, voor mij een land van dat dat dat, dat is van vroeger en um, dat lijkt klinkt ja precies klinkt oorlog, oorlog ja. moeilijk, wapens, eng geweld enzovoorts. Dan ja. schijnt dat inmiddels wel mee te vallen. Maar wat is er zo bijzonder aan dat Leon? León is, is een koloniale stad. Dus de Spanjaarden hebben daar flink huis gehouden, maar hebben daar dus ook hele mooie bouwen neergezet. Mm -hmm. En kerken. En, uh, daardoor is het dus een hele mooie stad. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel studenten... wat het dus heel levendig maakt. Mm -hmm. ja, León is dus een prachtige stad. Oud, koloniaal en, en veel studenten. En Hoe is eigenlijk de rest van Nicaragua? Is dat een beetje bereisbaar? Ja, Nicaragua is een van de veiligste landen van uh, Latijns-Amerika. Ja? Dus heel veel mensen denken inderdaad dat het nog steeds oorlog is hier. Dus heel veel, uh, vooral Amerikaanse backpackers, die, die gaan dan uh, beginnen dan bijvoorbeeld te reizen in Mexico en dan gaan ze door naar Guatemala en Honduras om dan heel uh, Midden-Amerika door te reizen. Maar als ze dan bij Nicaragua aankomen, dan uh, nemen ze een vliegtuig, want dan vliegen ze dan liever overheen. Ja. Omdat ze en, en dan gaan ze dus weer verder in Costa Rica en dan naar Panama. Omdat ze dus echt denken dat het nog onveilig is hier. Maar dat is niet Ja, zo. dat is niet waar. Ja. Uh, maar dat is ook wel een beetje wat Nicaragua wat zo leuk maakt. Omdat het nog een beetje een onontgonnen gebied is. Het is wel niet zo toeristisch. Ja. Dus je, je hebt nog echt een beetje het gevoel dat je bijzonder bent als je hier loopt. En wat is er mooi aan hier, Wat is, is de natuur prachtig of de stranden? Of de, wat heb je, nee, je hebt hele mooie stranden. Je hebt, uh, als je het over lijstjes hebt... Uh, een Migrarua-strand stond op de vijf beste surfstranden van uh, een lijstje... dat uh, CNN een paar jaar geleden maakte. Dus je, je hebt heel... Je hebt vulkanen, je hebt meren, dus je hebt eigenlijk wel een beetje ja, alles, uh, het wel alles te bieden. Het is, het is niet heel goed onderhouden, hoor, moet ik zeggen. Dus het is niet zoals in Costa Rica hm. dat je hele mooie natuurparken hebt. Het is echt toch een beetje, een beetje wild, is het nog. Ja. Vind jij terecht dat zo'n uh, stad als Leon op zo'n lijst staat van comeback cities? Ja, ik vind. Ik, vind uh, ik heb het hier heel erg naar mijn zin, dus ik, ik, ja, ik snap ook wel wat er leuk is aan Leon. En, uh, ik ken, niet, ik ken de rest van de wereld niet zo goed. Maar Leon des beter. Ik kan het, beter. het niet echt vergelijken. Maar, ja. maar ja, ja, ik snap wel dat Leon... bijvoorbeeld uit, uit Nicaragua dan de favoriete stad is. Want het, het is ook wel echt waar iedereen... Is. je kan daar ook heel leuk uitgaan. Het, ja, het is heel levend er zijn heel veel dichters. Weet je. Het, is, het, is echt, ja. het is echt wel een bijzondere stad. Uh, het is wel bloedheet trouwens. dus als je, Het is ook de heetste stad van, uh, van midden amerika Dus als je dan besluit om er naartoe te gaan, dan zou ik vooral niet uh, in de zomermaanden, dus ap april, dat is hier dan echt het, uh, het heetste, mm -hmm. dan zou ik niet gaan, want dat is echt niet uit te houden. Dat kunnen wij nu alleen maar van dromen, het is een <laughs> ja. drie graden trekt. Stef Wielmans, dank je wel. Oké, En Tot ziens daar in Nicaragua. En Floortje Dessing, dank je wel. Tot volgende week. Exit Holland. Van Nicaragua naar Zweden. Hanna Zuring, die woont daar. Hanna, goedenavond. Hi. In ik holland natuurlijk altijd bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Um, jij bent zo ongeveer, dat is jouw verhaal, de laatste Zweedse die geen tatoeage heeft. <laughs> nou ja, ik ben uh, nog niet Zweeds, maar uh, dat klopt. Overal om me heen, uh, vooral in de zomermaanden, zie je alles tevoorschijn komen. Ja. En uh, iedereen heeft tatoeages. Maar nou, heeft, nou heeft in op... Nederland volgens mij ook iedereen tatoeages, maar in, in Zweden is het nog even, nog even iets erger. Ja, klopt. Het zijn hier niet alleen maar bikers of jongeren. Je ziet ook echt moeders met uh, kinderwagens. En uh, ik heb het even opgezocht. Er is een Amerikaans onderzoeksbureau. Die heeft uh, stadsbevolking over de hele wereld ondervraagd. Ja. En normaal gesproken is zo'n 14 heeft een tatoeage. Mm -hmm. In Stockholm had het hoogste percentage in 33 33 één op de drie mensen. Ja. Dat is best wel veel. Ja. En dan is de grote vraag natuurlijk, waarom juist in Zweden? Ja, uh, mijn eigen theorie, en uh, ik heb het ook even nagevraagd bij mijn collega's, Het is dat uh, er best wel veel nadruk hier ligt op uh, dat iedereen gelijk is. Um, en ja, de mode is ook best wel eentonig. Uh, je koopt je kleren gewoon bij H&M, je koopt ja. je meubels bij Ikea. <laughs> en um, ja, ja tatoeage is natuurlijk een manier waarop je ja. je eigen... In tijd kan uitdrukken. Ja, dus uit wanhoop vanwege alle haren, en ja dan maar een tatoeage. Ja dat, klinkt, ja, dat klinkt plausibel. Wat voor soort tatoeages trouwens? Of verschilt dat heel erg? Um, ja, je hebt wel zeg maar in Nederland ook hebt met de, de tribal en zo, um, maar je hebt ook best wel extreme. Um, uh, ik weet niet, we hebben een paar uh, plaatjes opgezocht, die kan ik al omschrijven. Ja, we hebben ze, als het goed is ook, zetten we ze nu ja, op twitter.com twitter slash beinintoday, dan zijn ze ook te zien. Maar beschrijf ze eens. Ja, het eerste plaatje, wat ik vond, het was een, een man die heeft een, een kalend vocht en die heeft langs het randje nog een beetje haar dan. En die had boven op zijn hoofd een mannetje met een grasmaaier getappeerd. Zit er heel grappig ja, uit. Ja, alsof die man uh, de rest van het haar heeft weggegrasmaaierd. Ja, ik zag ja. hem. Ja, <laughs> is inderdaad wel leuk. En wat, wat voor dingen nog meer? Ja, er is ook iemand die heeft uh, op de achterkant van zijn rug een, een kaart van de wereld getatoeëerd. En uh, het lijkt erop dat het een, uh, een wereldreiziger is, want uh, hij heeft een aantal landen ingekleurd. En uh, daar is hij dan denk ik geweest. Dus dat is een uh, tatoeage die, die hij uh, voor de rest van zijn leven zou moeten bijwerken. Ja, en, iets uh, voor Floortje Dessing, zoiets. Ja, ja, zeker. Nou ja, veel meer allemaal te zien op, op, dus op onze Twitter, bnn today. d Jij hebt er nog zelf geen eentje. Ga je er wel eentje nemen? Of denk je, bekijk het maar. Nou ja, uh, ik heb er eigenlijk niks op tegen. Ik kan me best iets voorstellen om gewoon een, uh, een lekkere, stevige, provocerende uitspraak te hebben... die misschien wat uh, discussie uh, oproept. Zoals? in die geest. Zoals? Nee, ja. nee, dat zal iets te maken hebben met mijn geloof, denk ik. Met je geloof? Wat, wat is je geloof? Christelijk. En wat is dan een provocerende uitspraak voor een christen? Uh, Alle atheïsten moeten dood. Zoiets. Ik ben de waarheid. <laughs> ah, ja. <laughs> Vind ja, ik? Ja, ik dan redelijk ik provocerend. <laughs> <Ja. laughs> ik ben benieuwd. Stuur maar een plaatje als hij je, als je op je rug staat. Dat is goed. Hanna Pettersson-Zuring vanuit Zweden, dankjewel. Oké. Okay. Half tien is het. Hier is Kees Groot. Radio 1: Het NOS-journaal. De Spanningen tussen Servië en Kosovo zijn opgelopen door een conflict aan de grens. Gisteren namen Kosovaarse agenten de Servische grenskantoren in... volgens eigen zeg om te voorkomen dat Servische goederen de grens over werden gesmokkeld. En vandaag staken de Serviërs een van de grensposten in brand. De Servische president Tadic heeft opgeroepen tot kalmte. Air France-KLM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van bijna 200 miljoen euro...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 En Londen viert dat de Olympische Spelen over precies een jaar beginnen. Vanavond is het ontwerp van de medailles getoond. En het Olympisch zwembad is officieel geopend met een duik van de Britse schoonspringer Tom Daly. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, VNN, Today. Het gaat niet goed met de winkels in Nederland. Er staat 1,9 miljoen vierkante meter leeg. En dat is 6,5 procent van het totale oppervlak aan winkels. En het einde daarvan is nog niet in zicht. Zo'n beetje alles wat er aan winkels wordt bijgebouwd, blijft leeg. Dat blijkt uit cijfers van Locatus informatieleverancier van winkelvastgoed. Cor Molenaar is hoogleraar e-marketing. en schreef het boek Het Nieuwe Winkelen. En, dat, uh, en over een maand verschijnt zijn nieuwe boek Het Einde van de Winkel. Cor, goedenavond. Goedenavond. Jeetje, het einde van de winkel. Komt het zo ver? <laughs> uh, niet helemaal. Maar dat er iets gaat veranderen met winkels is wel duidelijk, denk ik. Ja, en dat komt, laat me raden, doordat we allemaal online shoppen, denk ik zo. Ook, ook. Maar niet alleen, hoor. Kijk, we hebben natuurlijk de laatste paar jaar de invloed gehad van internet. Uh, we zien nu dat de internetomzet 8,3 miljard is. Ongeveer 10% van de non-food retail. En dit laat doorgroeien met 15%. Dus dat is uh, toch een behoorlijke klap. Maar daarnaast hebben we de recessie. Wat natuurlijk meespeelt... Mm -hmm. uh, maar wat je vooral ziet is dat er gewoon een heel ander koopgedrag van, uh, van klanten aan het spelen is. Dat men uh, eerst internet gaat kijken wat men wil kopen. Men weet wat de prijzen zijn. Men gaat er de winkel toe en dan gaan ze onderhandelen over de prijs. Ja. Dus dat betekent dat er gewoon die marges van die winkeliers uh, behoorlijk aan het dalen zijn. Uh, daarnaast ga je je afvragen, moet ik wel een winkel kopen? Ik kan ook direct bij de fabrikant gaan kopen. En wat je bijvoorbeeld met Apple ziet gebeuren of met de Esprit ziet gebeuren. En dan schakelt die uh, hele retail zichzelf helemaal uit op die manier. Dus we zien heel veel druk ontstaan op de marges bij de winkels. En we zien heel veel druk ontstaan ook in het in kanaal dat fabrikanten gewoon minder ja. geld geven aan de retailers. Maar, maar jij zegt dus, van, nou, het, gaat, het komt echt heus niet zover dat er straks geen enkele winkel meer over is. Maar laten we even kijken dan, zeg maar, het nieuwe... Winkelen, nieuwe shoppen, hoe dat er dan uit komt te zien. Als je nou denkt aan, uh, aan de winkels die nog willen overleven, want er blijft heus wel iets over. Wat moeten die dan doen in Vredesnaam? Ja, kijk, waar het op het begin mee te maken heeft, in Nederland hebben we gewoon veel te veel winkels. We hebben de meeste uh, uh, winkels in Europa op basis van inwoners. Dus dat daar een flinke uh, kaalslag plaats moet vinden, is gewoon duidelijk. Ja. Uh, wat we naast zien gebeuren is een verandering. Uh, de, hoe zou ik zeggen, beleidsmakers zijn erg goed om het onplezierig te gaan maken om te gaan winkelen. Met hoge parkeertarieven, met beperkte openingstijden. Euh, het is gewoon niet fijn om te gaan winkelen. Dus en, wat, wat moet je doen als winkel? Parkeerplaatsen aanbouwen? En, uh... Nou, ik moet eerst maar gaan nadenken waar je je winkel wil gaan vestigen. Kijk, waarom moet je in de stad gaan zitten? We dus zullen zien dat er steeds meer winkels uit de stad wegtrekken. Mm -hmm. En dat steden meer uh, leuke gelegenheden worden... waar je naar een kroeg kunt gaan of naar een restaurant kunt gaan... of cultuur kunt snuiven En waar er vooral kleinschalige winkels zullen komen. En er zullen dan boetiekjes zijn of hele speciale winkels... die je ook nu ziet bijvoorbeeld op, uh, aan, aan de gracht in Amsterdam. Maar dat soort leuke winkels is het leuk om naar de stad te gaan. Ja, en voor de rest wordt het een beetje à la Amerika uh, of, of Frankrijk... waar je van die enorme supermarkten hebt waar je alles kan kopen... maar die dan in de periferie zitten. Ja, nee, toch niet. U uh, moet heel met Engeland kijken, waarbij je zogenaamde out-of-town shoppingcenters krijgt. Uh, dat zijn dus wel aan de rand van de steden. Uh, leuke, gezellige uh, winkelcentra. Mm -hmm. Die uh, gewoon zeven dagen per week open zijn. En ook daar zitten wel wat kleinschalige winkels. Maar ook grotere winkels. En daar zult u ook bioscopen aantreffen. En grote restaurants aantreffen. En misschien wel een sporthal of een Maar jij zegt thuis. leuke, gezellige winkelcentra aan de rand van de stad. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, toch? Dat is wel zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het traffic center in Manchester, ja. dan ziet je dat mensen daar gewoon naartoe gaan. Gaan en daar vind je eigenlijk alle winkels die je vroeger in de stad aantrof, die treft nu betreffende centra aan. En ik zie je ook steeds vaker in het buitenland dat er overdekte winkelcentra zijn, waar al die winkels zich in vestigen, waar je perfecte parkeergelegenheid hebt en waar je veel meer kunt doen dan winkelen. Want winkelen wordt een beetje bijzaken in de toekomst. Huh? Gaan we gaan winkelen omdat we dat willen. We kunnen daar ook op Insta gaan kopen. Ja. Dus winkelen is een keuze en vroeger niet. En een derde ontwikkeling, en, uh, dat we weer winkels krijgen bij ons in de buurt. En dat zijn de zogenaamde uh, Community service winkels, dus dan krijg je een, een winkelcentra waar uh, de, de kruidenier kan zitten, dus de, de supermarkt. Mm -hmm. Waar ook een drogist, waar ook bijvoorbeeld een advocaat, ook bijvoorbeeld een fitnesscenter. Dus alles wat je gewoon nodig hebt voor je dagelijkse leven, dat zul je weer bij je in de buurt gaan, uh, gaan aantreffen. Als je het niet dagelijks nodig hebt, dan gaat het weer weg naar die out-of-town shoppingcentra toe. Ik uh, beloof bij deze dat ik van mijn leven nooit in een out-of-town shoppingcentrum zal vinden, nou, te vinden dan, zal zijn. Dan weet ik nog dat de een bioscoop is, <laughs> waar je zelf naartoe gaat, gaan, of de ja. ijsbaan, die is daar. En dan, we lopen wel langs winkels. Uh, daarnaast heb je de stad natuurlijk, wat ja. ontzettend gezellig wordt met uh, kleine winkeltjes. En uh, je hebt natuurlijk internet. En nu is dat uh, ongeveer 10% van de, van de retail die daar plaatsvindt. In 2015 zal het ongeveer 30% zijn. En dan zult u met name zien dat elektronica, en uh, mode heel sterk, speelgoed, uh, dat wordt met name op internet gekocht en niet bij de winkels meer. Kortom, de bol gaat veranderen en de, winkel, de kalverstraat straks, staat straks leeg. Tenminste. De PC hoofdstad staat niet. De PC hoofd staat niet, dat denk nee, ik ook niet. Kor dankjewel, die schreef het boek Het Einde van de Winkel. Het ligt straks in de winkel. Oké, okay, dankjewel. Zo meteen de schippers van BNN. Ja, ze zijn nog steeds op avontuur.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 Teardrop is een Waterfall van Coldplay. BNN Today presenteert. De schippers van BNN. Al negen dagen varen ze door heel Nederland. Onze schippers van BNN. Lucky Gink en Frank van der Lenden, die turen over het water. En al dat getuur bracht ze vandaag in Maurik. Luc Jiging, ja. goedenavond. Ja, het eiland van Maurik zijn we. Ja, en dan ga ik toch weer vragen, want inmiddels heb je dat natuurlijk even opgezocht. <lacht> Waar ligt dat, Luc, Maurik? <lacht> ja, dat ligt ergens bij wijk Beduursteden en dan een stukje verder aan de Nederrijn. Aan het water eigenlijk. En is dat een beetje spannend, Maurik? Nou, Maurik zelf is nou, niet heel erg uh, spannend. Spannend. Het Nederlandse water is sowieso niet echt enorm brok en rol. Maar gisteren gingen we een heel stuk over de vecht. En ja, dat, dat vinden dan de dagjesmensen, dat zagen we ook meteen. Die vinden dat dan fantastisch. Maar wij zijn inmiddels na al die dagen echt stoere schippers. En wij vinden dat dan saai. Dus we dachten, tijd voor wat actie. En dat zochten we dan zelf ook maar op. Want we moesten over het Amsterdam Rijnkanaal. Het kan een heftig kanaal zijn. ja. Het is, uh, je moet altijd oppassen voor beroepsvaart. Dat staat bekend. Daar staat het Amsterdam Rijnkanaal bekend. Dat de oevers... Uh zo recht zijn. Het rivier ik al het water weg, maar op het amsterdam kanaal niet. Er zijn twee uh, ijzeren wallen aan de zijkanten en het water komt dus gek terug. Dus het is net uh, geluid wat tegen de muur opbotst en dat rost dan weer terug. Dus je hele schip gaat uh, heen en weer. Gaan de kopjes wel door de boot heen. Je hebt een zwemvest aan? Ja, ja, want ik dacht steeds voordat ik eraf laas dan weet ik in ieder geval dat ik blijf drijven. Nou ja, zwemvesten hebben wij natuurlijk niet, want wij zijn stoere schippers, dus <lacht> we gingen toch... We zijn net uh, Maars uitgekomen, laatste brug gehad, de Meerderbrug. Meervaartbrug, zoiets. Ja, we zijn op iets heel anders gefocust, eigenlijk, dan ja, op die brug, ja, hè? Ja, zeker. Ja, Zo'n brug is dan een penis. Wat, van, in vergelijking met wat we nu gaan doen, we gaan namelijk het, uh, het Amsterdam Rijnkanaal op. En we zijn door velen gewaarschuwd voor deze, voor deze trip. 10 kilometer lang op het Amsterdam Rijnkanaal? Ja, ik denk dat dit wel tot nu toe het moeilijkste stuk van onze reis gaat worden, dat sowieso. Uh, er komen nog wat grote rivieren aan, maar dit wordt wel heel pittig, omdat er heel veel vrachtverkeer is. Continu golfslag. En wij hebben natuurlijk maar. Ik bedoel, die boot van ons weegt aardig wat, maar niks in vergelijking met zo'n groot ja. ge, uh, vrachtschip. Dus uh, dat was spannend. Ik voel mijn hart ook in de hut. Ja, ja, ik ook. Ik voel me een beetje kloppen, inderdaad. Ja. Nou ja, stel je voor, Willemijn. Een uh, uh -huh. rustig gevecht. Ja. En dan een bochtje. Een bochtje naar stuurboord. Dat ja. is de uh, rest voor jullie, landrotten. En uh, <laughs> ja. dan een klein bruggetje. En dan ineens dat enorm golvende kanaal. Met vrachtschepen van zo'n 100 meter lang. Links en rechts komen ze. En wij moesten dan oversteken. Echt de hel was het. En Frank die propte zijn die microfoon in zijn onderbroek. En dit is dan het resultaat. Ja, terug, terug! Er komt nu van links een hele grote boot. En die moeten we even voor laten gaan. Van rechts komt echt een enorme veerpomp. Ja, ah, dit wordt kut, zeg. Dit wordt heel pittig. Godverd. Ah, er komen echt twee enorme boten aan. Ik heb hem hier vastgelegd met de touw nu. Als jij, ik ga hem vast, kun jij de even uitgoo uitgooien. Ik ga ja. hem vast, <lacht> keer de stootkust uitgooien. Nou, lekker beginnen. De voorkant drijft weg. De voorkant drijft weg. Ah, ik weet niet wat er uh, aankomt. Godver, jezus, Luc! Gaat het goed! Oh, er komen echt twee enorme schepen voorbij, in ons bootje. Gaat dit flink keer? Uh, Ga maar naar rechts, even. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Maar je moet nog een kleine bochtje maken? Ik ben los! Nee, kom maar! God, ik sta weer op de punt. Ah, maak maar de bocht gewoon! Maak maar de bocht! Dit is een soort invoeg op de snelweg. En Het is ons wel gelukt. Alleen ja, het bootje gaat keer joh. Probeer maar te draaien Luc! Draaien, draaien! Ik heb een boot is de rest hier nee, nee, nee. Alles viel omhoud. En dat, ik, ik hing aan een touw. Ja, ja, ik zag het. En ik ga oh. al een touw binnen. Ja, ik ga nog even een rondje maken zo. Zit er wat achter ons? Ja. Ook het tanken? Nee. Oké. Okay. Nog niet. Goed gedaan! Man. Ik zit nog te bidden, Willemijn. Het klinkt, niet, het klinkt niet alsof jullie de boel echt onder controle hebben, vind ik. Nou, nee, dat hadden we ook helemaal niet. het nee, was toen echt wel even, want echt, ja, die twee olietankers, dat was echt verschrikkelijk. En als die tegen je opvaren, je bent gewoon weg. Dus dat was echt niet leuk. Uiteindelijk kwamen we wel aan de overkant, maar toen moesten we nog wel 10 kilometer door het kanaal. Nu varen nu denk ik 20 minuten op het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik vind het nog steeds niet zo leuk. Het is zo opletten. Ja, het is echt, we hebben nu net een boot gehad, die ging even keren. Maar, die... maar echt een, niet een boot, maar echt ja, een... Ja precies, een, een olietanker. Ja, hoe, hoe lang zou je zijn? Ik denk uh, 100 meter of ja, zo. Ja. En achter ons komt nu ook zo'n een ding aan, de Alphiërs. Oh, heftig, heftig kanaal hè? Heftig is het zeker. Toch, nu? Maar het is ook meer zeg maar, kijk we hebben de, de heftige golven al wel gehad. Op het Grooimeer en zo, maar er zit niks om je heen dan. En dan, dan gaat alles wel op en neer en dan moet je wel de roer in de gaten houden. Alleen hier, als je hier door die golven... Als je achterkant ineens wordt weggeslagen, kom je of met een enorme beuk tegen de zijkant aan, tegen stenen, betonnen muren, of tegen zo'n schip. Zo schip, en dat lijkt mij persoonlijk nog veel erger. Komt ie, erger. hè, links van je. We gaan maar iets meer naar rechts nog. Zet hem maar even iets zachter, misschien. Het voelt ook een beetje, ondanks dat je toch een beetje roer hebt, voelt het echt alsof je aan het ronddobberen bent en weerloos bent tegen Nou ja, dat zijn we ook wel een beetje. God. En het grappige is dus dat wij samen van binnen in een boot zitten en daar zit een man in zijn ramen te lappen. Ja, op hun boot. Terwijl hij aan het varen is. Ja, er zit iemand achter het roer. zwaaien. Jus. Dat lacht ons <lacht> ja. een ja, beetje tjus. uit, hè? Ja, dat tuurlijk, lacht is goed, dat lacht heel uit. Ja, dat is echt heel erg. In het Amsterdam Rijnkanaal is dus echt een enorm druk bevaren kanaal en wij dachten één boot dat houdt wel mee op, maar dat was dus niet zo. zweten was het. Hou je vast, Frank? Ja. Godver. Het is te lang, oh, oh, oh. het is te lang te veel opletten eigenlijk, dit kanaal. Ja, Prins Klausbrug betekent wel even over de helft op het Amsterdam Rijkanaal zijn. Nou, daar ben ik uh, echt ontzettend blij mee. <laughs> oh, godverdomme. Ja, uiteindelijk mochten we vanaf en uh, daar waren we heel erg blij mee. We zitten nog een beetje na te trillen, het is echt, uh, het is echt uh, heavy. <laughs> ja. En toen ging het naar? Uh, naar nou, Maurik, dus ja, we waren nog even een tussenstopje in Vianen en nu zijn we dus in Maurik. Het, we leren jullie het wel een beetje al, heren? Ja, hè? Dat varen bedoel ja. ik. Ja, dat ja. gaat wel oké. Okay. Ja. Alleen dit, was gewoon, dit hadden ja. we eigenlijk niet moeten doen. Er waren ook geen boten die, die dit ook deden. Dus dat was een beetje stom. Want even voor duidelijkheid. Jullie begonnen hier aan. Jullie konden nog helemaal niet varen. En dat, dat ding is 9,5 meter? Ja, ne, 9,30. En ja. Uh, wij konden absoluut niet varen. En inmiddels wel een beetje. En we hebben wel een, wat systeem erin gekregen. Alleen... Echte schippers die lachen ons kei en keihard uit als wij aanleggen. Echt, het is echt, die staat, we staan echt voor lul. En we hebben ook nog altijd zo'n matrozenpakje aan. Dus ja, het is echt kwik en kwak uh, op een bootje. Te zien op Facebook namelijk de schippers van bierin. Yes. Um, hey Luc, de opdracht. Laten we dat niet vergeten. Jullie moeten alle twee steeds opdrachten doen. Degene die verliest uiteindelijk, die wordt gekilhaald. Letterlijk, die opdracht van jou. Um, ja, jij, mijn kleine pleertje. Vijftien ja. vrouwen moest je aan boord krijgen voor een, uh, voor een fantastische bootborrel. Is het gelukt? Ja, Willemijn. Willemijn. Ik, ik zit naast je op het werk. Ik, de, de, de, player of niet? Nee. Optrekt niet. <laughs> Geen player, maar het eh, was ook best wel moeilijk eigenlijk. Vijftien vrouwen, Frank. Dat is nooit lukken. Jij hebt. vrouwen? Goedendag, meneer. Hi, Hallo. Goedendag. Ik heb vijftien vrouwen nodig. Va nou, die vind je hier niet hoor. Nee? Nee. Ja, maar. Ja. Hier best al... ja, het, is, het is vrij stil in de haven moet ik zeggen. Dus, het is, het is echt, echt stil. Mijn zus zit daar die uh, op die andere boot, op het achterdekje zit op ah, de stoel. Ik zie er, ja. Maar voor de rest. Oei, dat wordt echt <laughs> Ja, dat wordt echt We zitten in een haven ergens in, in Maurik. En... Het bootje heet Pikkenbaas. Ja. Komen we hier zo op pikken? Dankjewel. Hoe heet je? Sabrina. Sabrina. Kom we zo langs, Sabrina. Heb je zin om zo heel nee, even langs nee. te komen? Nee, ik kom net ja, kom kom van de boot af. Maar met de er hebben hier wel een aantal. Ja, dat Sabrina die komt en zo ik? nog even langs. Ga jij ook? Ja, zeker. Hallo, goeiedag. goeiedag. Ik ben Luc van BNN. Ja, hallo. En ik uh, heb een opdracht gekregen. Ik ben op zoek naar 15 vrouwen. Hoe laat? Nou, als het goed is over een kwartiertje. Ja, dat is goed. Nou, dat... Oh, en ik heb nog wel een schoonzus die wel meegaat. Ja. <lacht> makkie, makkie. En zoals dat gaat bij mij en de vrouwtjes. Die vijftien waren dus echt in een razend ja, tempo benen. Echt 5 razend 5 tempo. Vijf uur heb je erover gedaan. Bedankt, ik Zo, nou Frank. Ja, een een kippel. Oh, <lacht> nee, dan nou, jaag ik ze allemaal weer weg. Klapje. je. Het is gelukt? Ja. Ik had niet gedacht dat het zou lukken. Maar het is echt bovenwonden. Het, het is veel gezelliger gaven dan ik dacht. Zal ik uh, laten de vrouwen laat je horen? Ja, dat is goed. Vrouwen, laat je horen! Jeeee! Yeah. Yeah. Vijftien <laughs> stuk! Twee, twee. Ah shit. Dankjewel, dames. Fotootje? Ja, fotootje. Ja, en die foto van mij en de smatjes die staat op <laughs> facebook.com slash de schippers van BNN. <laughs> en op die site staat ook meteen een filmpje van het Amsterdam Rijnkanaal, We hebben er net opgezet. En het was nog lang onrustig die avond. Jo, zeker, zeker, zeker. We hadden een beetje lekkere dames, schrik. Ja! Ja. ja, zeker, zeker. Allemaal ja. te zien op facebook.com slash de schippers van BNN. Um, als ik het alles goed optel, aftrek, vermenigvuldig en deel, staat het 2-2. Klopt, klopt. Ik heb het ingehaald. Heel goed, want je stond uh, eeuwenlang achter. Maar Luc, de player, ja. die heeft het even ingehaald. 2-2, um, dat betekent een nieuwe opdracht voor Frank. Ja. Frank, luister. Ja, ja. Um, Ingewikkeld verhaal in heel Europa. Er zijn maar liefst 6 miljoen pleziervaartuigen. En die varen daar rond. De Europese Commissie wil dat al die boten eh, minder milieuschade gaan veroorzaken. Dat hebben ze gisteravond bekendgemaakt. Um, dat betekent dat de uitstoot van uh, stikstofoxide en koolwaterstof moet met 20% omlaag. Schrijf je mee, Frank? Ja, ja. ja. Moet en daarom, de boot groen Daarom leek het ons een goed idee. Nee, iets heel anders. Om uh, te meten hoeveel uitstoot jullie fijne bootje nou, nou eigenlijk heeft. Hoe doe ik dat? Sla dood? Dat is de opdracht. Zoek het lekker uit, zou ik zeggen. Ja, zoek het lekker uit, Frank. Ja. Wow. Leuke opdracht, willen Leuk, ja. ja, we hebben we de hele middag over gebrainstormd. Dus <laughs> hoeveel uitstoot heeft jullie fijne plezier, uh, Frank, lekker meten. En, uh, komt helemaal goed. Dan horen uh, we het morgen. Nou, wat zal ik eens gaan doen dan, hè, morgen? Ik zou nog even achter die dames uh, Ah, dan. goed idee, goed ja, idee. Ja, ja. Spreek je later. Dag, jongens. Bye, bye. De schippers van BNN op Facebook, vinden ze. Zometeen Maria Verkerk van uh, Exmodel. En um, die heeft het over die foto's die verboden worden in Engeland van gefotoshopte vrouwen. Lenny Krewitz met Stand. Bijna alles is gezegd voor vanavond, maar nog niet helemaal alles. We hebben nog een paar laatste woorden te beginnen met... Radio 1. ...acteur, Today. presentator en ex-danser Jan Koijman. Voor oktober ben ik hoofdredacteur van de Cosmopolitan... ...waar ik columns voor schrijf. En daarom mocht ik vandaag in de Jordaan met een zonnetje erbij... ...Katja Schuurman interviewen. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... ...godverdorie, wat een vrouw is dat toch? Echt een droomlijf. En um, ja, hou je uh, vast, want het wordt een leuke interview. En dan Lingo-koningin Luciel Werner. Op dit moment ben ik voornamelijk bezig met het tv-programma Cappies, wat op 27 augustus wordt uitgezonden bij de Tros. Vijf kinderen met een handicap laten zien waar ze allemaal in uitblenken. En ik kan je vertellen, het is echt een hele plus. Je kan erbij zijn om dit allemaal te zien via cappies@tros.nl. En dan Levensschoenenmerk Floris van Bommel. Patrick, de eindredacteur van dit wonderschone programma, is hier in Tilburg tien dagen lang kermis de drain draaien aan het houden. Hij vertelde me gisteren dat het optreden van zanger Riemens vanavond vervroegd is. Want anders kon je niemand met de trein naar huis of zoiets. Hoezo toeter, toeter, toeter met Romana op de scooter? Die gasten die gaat gewoon met de trein. Nee. Goed, dan het allerlaatste een paar minuutjes hebben we het over de Britse reclame Waakhond Asa. Die heeft twee advertenties van L'Oreal verboden. Daarop zag je actrice Julia Roberts en model Christy Turlington, alle twee veertigers. Maar de twee dames zouden veel te veel gefotoshopt zijn. En dus kwam het niet meer overeen met de werkelijkheid. En dus moeten die advertenties verboden worden. Die zijn dus nu ook verboden. Maria Verkerk, goedenavond. Goedenavond. Catwalk Coach bij Holland's Next Top Model en ex Model. En ja. uh, jou, de, de, de stoom komt je uit je oren toen je dit hoorde. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. De censuur is sowieso uh, fout, maar ik snap helemaal niet waar dit over gaat. Nou ja, de dame, die, een Britse politica, die heeft een klacht ingediend bij de ASA... en die zei, ja, de, de foto's komen niet overeen met de werkelijkheid... dus het is misleiding, dus moeten ze verboden worden. En zo geschiedde. Uh, volgens mij ze reclame nooit echt helemaal uh, <laughs> de werkelijkheid. Of vergeet ik me nou? Ja, nee, ik denk, denk dat je daarvan een beetje geleken hebt. Ja, ja. Nou ja, wat het overigens trouwens ze zijn te zien voor de luisteraar die denkt... ha, die wil ik wel even zien. Twitter.com slash BNN Today, daar zie je de gefotoshopte dames. Ja, ik zou ook denken... Te, ik bedoel, alles wordt toch tegenwoordig gefotoshopt, of niet? Maar, Bijna elke foto? Ja, maar dat is, al, dat is al heel erg lang zo. Ik bedoel, vorige, voor, daarvoor waren ze geen Photoshop, maar werden ze gewoon geretoucht, geretoucheerd. Uh, dat is al heel erg lang. En ik snap ook niet, wat maakt het uit? Nou? Het is een bekend gezicht dat het er wat jonger uitziet. Hoe cares? Ja. Ik bedoel, jij bent ook boven de 40, mag toch hopen dat jij ook gevalt als op woord. wordt? <laughs> ik hoop het ook. Ik snap wel dat als er mensen zeggen, nou we willen graag mensen zien die gewoon een bepaalde leeftijdsgroep uh, daaraan refereren. Dat, dat snap ik. Maar ja, maar deze dames zijn allemaal. natuurlijk wel... Ik bedoel, wij weten allemaal dat jullie wordt is geen, geen 23, ze is 43 of geloof ik ongeveer. En hetzelfde voor die Christy Turlington. Dus er zit natuurlijk wel ergens iets in van ja, ze lijken niet op wie ze in, in werkelijkheid zijn. Ja, maar... Sorry, maar in de film zien ze er ook veel jonger uit. Uh, alle actrices die je tegenwoordig in, uh, op Hollywood ziet... die spelen vaak oudere mensen dan ze zijn. Ja. En, en dat vind ik eigenlijk veel irritanter. Ja, en de vraag moet is het moet dan ook allemaal verboden worden. De vraag is natuurlijk ook... Ze zijn nu daadwerkelijk verboden, die advertentie. Moeten ze dan elke photoshop de foto gaan verbieden? Dat zou raar, nou ja, Moeten ze dan vanaf nu elke photoshop de foto gaan verbieden? Gaan we daar naartoe, denk jij? Nou, ik ben sowieso tegen censuur, dus ik snap helemaal niet waar het over gaat. Als ze zegt van oké, we willen een vrouw van onze eigen leeftijd zien. Oké, dat is cool. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar censuur is in mijn ogen altijd slecht. Overigens de foto te zien dus op onze Twitter van Christy Turlington. In het echt is zij gewoon veel mooier dan een gefotoshopt hoofdje. Mariana Verkerk, dankjewel. Zometeen langs de lijn. Het laatste nieuws. The whole case is indicated It is insane. Krankzinnig, dat is hij. Hij zegt dat zijn cliënt krankzinnig is. Ja, dat is niet wat je van een advocaat verwacht. Ja, ik ben er vandaag acht uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Het is heel gênant. Het klopt allemaal, kan ik u zeggen. Ja, ik zou bijna zeggen een beetje dommer. In Washington, more spending and more debt is business as usual. It's a dangerous game that we've never played before. Well, I've got news for Washington. Those days are over. Herhaling, door een regionale storing van het KPN-netwerk... rijden de metro's op alle lijnen helaas niet. Radio 1.